...gekomen. De Afghaanse regering en de VS onderhandelen gezamenlijk met de Taliban. Dat heeft de Afghaanse president Karzai gezegd in een interview met de Wall Street Journal. Tot nu toe werd de Afghaanse regering buiten de onderhandelingen gehouden tot ongenoegen van Karzai. Het weer, veel bewolking en vooral vanochtend wat regen of motregen. Vanmiddag droger en in het westen wat zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A1 naar Amsterdam. Daar staat tussen Barneveld en Eembrugge 10 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwoude 8. En ook 8 kilometer op de A9, ook maar Amstelveen, tussen Bevenwijk en het knooppunt Raasdorp. A 12, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, ook 8 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat het vast tussen Hendrik door Ambach. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Althans, de bar. Kom een kopje koffie drinken. En dat wordt u met liefde ingeschonken door Yvonne Roosendaal, die de redactie deed samen met uh, El Jansen. De techniek en de regie zijn in handen van allebei, dus in handen van Roy Halleman. En naast mij zit Betty van Voorst. Ja, goedemorgen Don. En naast mij zit Don de Grebbe. Ja, fijn dat de luisteraars weer ingeschakeld hebben op uh, CfM. Ja, en ik heb gehoord dat er een heleboel mensen gingen luisteren vandaag, dus we gaan er een leuk uitzender maken. Dus, ja, het buiten, dus lekker thuis. Word je, kopje koffie, radio aan, ja, ja. geweldig. Wat Betty? gaan we doen? Ja. Vandaag? We hebben een uh, aardig programma. Ja. Het uh, starten zo meteen met uh, Pieter Joustra, die wat gaat vertellen over NL Doet. Ja. En, en uh, vooral in Zandvoort dus. Ja. En daarna krijgen we Peter de Boer over de gladheid en ons strooizout. Nou, ook niet uh, onbelangrijk, ik, denk ik. Ik heb al een paar vragen aan Ja, en, ik ook. Ik ben ja, lopend hier naartoe gekomen. En bent dus. toch uh, over de stoep uh, ja. geglibberd. Ja, ja, ja. ja. Uh, na Peter uh, komt de Werner Koenraad en die uh, introduceert mogelijk de nieuwe voorzitter uh, van de Strandpachtersvereniging. En zo niet, dan hebben we voor hem ook nog wel een paar vragen. Ja, dat komt helemaal goed. En dan uh, zit de eerste uur er alweer op. En dan na het eerste uur krijgen we een lang item. En dat is wethouder tonen over de schuldhulpverlening en over de financiële erfpacht van de Middenboulevard. Ja, maar daar eens even over uitmelken hm. hoe dat nou zit. Hoe dat allemaal zit. En dan, uh, dat is een, een wat langer onderwerp. Ja. We hebben, hij krijgt wat meer de tijd dan, uh, dan we gemiddeld hebben voor onze gasten, omdat er ook veel te vertellen valt. Maar we sluiten af met uh, Hugo Werpel van de Golf and Country Club, de kennemer, uh, om eens te praten over het kappen van bomen naar het hele onderhoud van terrein, wat dat nou eist. En, ja, en ja, ik heb als ik het uh, zo het artikel heb gelezen, is daar, uh, moet daar, is daar heel wat gebeuren. Daar is nog wel wat over te vertellen. Ja. Goed, dat was het programma voor vanochtend. Ja. Yeah. Uh, we gaan eerst even vol, uh, met Pieter gaan praten en naar een muziekje luisteren. Het is een tijdje geleden dat wij samen hebben ja, gepresenteerd. Ja, ik vind het gezellig. Oh, een tijd geleden, ja. He? Zo heerlijk. Ja, het ja, is daarom... dus hier lekker warm. Dus, uh... Oh, het loopt hier ook al lekker vol, ja. zie ik. Heel maar ja, daarom ben ik blij, uh, net als Joost Nuistel, <laughs> dat ik je niet vergeten ben. Ja. <laughs>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 Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend, of ik soms nog wel eens aan je heb gedaan. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent? In geen nacht. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik met zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat toch zo vrij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we in die aarde onze eigen lang. met anderen in ons van, en in ons huid. Maar nu ik je weer wandelen en laat ik je niet meer gaan, gaan. We, we komen, gaan, komen samen dan we dan uit dan een samen uit. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je krijg. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het nog zo bij zou komen. Wat een mooi nummer, Dom. En, ja. ik, uh, en ik was je echt niet vergeten hoor. Nee. Dom. nee. Maar um, wij, aan tafel bij ons zit nu uh, onze voorzitter, Pieter Joustra. Pieter, hartelijk welkom. Uh, goedemorgen, Betty. Ja. Goedemorgen, Dom. Goedemorgen, goedemorgen Pieter. Uh, goedemorgen, luisteraars. Ja, Pieter, wij gaan het hebben over NL Doet. En ja. uh, ik vind het helemaal leuk dat je er bent, want ik heb er altijd ook heel veel mee. dus... Uh, wat wil je erover kwijt in Zandvoort? Ja, en, en eigenlijk een hele boek. Maar uh, voor de luisteraars laten we eerst even uitleggen ja. wat NL doet is. Ja. Uh, het was uh, vroeger heette dat uh, het Oranje Fonds. En uh, na het huwelijk van uh, Maxima en Willem-Alexander. Mm. Toen kwam er een heel groot geldbedrag bij elkaar. In 2002. En uh, dat geld dat uh, daarvan zei Maxima en uh, Willem Alexander, dat moeten we eigenlijk besteden aan goede doelen. Uh, dat gebeurt ook. ze hebben de naam toen veranderd, oranje Van zijn NL doet, en dat betekent dat uh, op 16 en 17 maart aanstaande, <coughs> sorry, dan is de landelijke dag en dan gaan 300 deelnemers, 300.000 deelnemers, 300.000 deelnemers eventjes voor een paar uur de, de mouwen opslopen en dan gaan ze iets doen voor mensen die het uh, zelf niet kunnen. En dat betekent dat ze zo'n 6000 verschillende klussen gaan uitvoeren. 16, 17 maart aanstaande. Um, het geld, want die, die doelen daar kunnen ze ook geld voor krijgen. Tot zo'n 500 euro. Uh, en dat geld dat komt uit dat oranje fonds uit het NL doen Doe, Fonds. Doet fonds. Dat geld is dan bestemd voor materiaal en en Precies. Ja, al dus, kijk, en als er al iemand die wil een paar uh, struiken hebben of een boom hebben of uh, okay. wat dan ook, nou, dan kunnen ze daarvoor uh, aanspraak maken okay. op dit fonds. Ja, het en, is geen en, betaling direct... aan de vrijwilligers. Nee, nee, nee, het blijft vrijwilligerswerk. Uh, het blijft vrijwilligerswerk. Okay. En natuurlijk, we, we weten allemaal van het afgelopen jaar dat ook het Koninklijk zeer nee, actief is aan het schilderen en aan het knutselen en uh, tuinen opknappen en weet ik veel wat. Nou, vorig jaar heeft de Lionsclub alle klussen hier in Zandvoort uh, op zich genomen. Ja. Dat waren een groot aantal klussen. Dat is zo'n succes geworden dat nu zijn er nog meer klussen aangemeld in Zandvoort. Ja, en er zijn vrijwilligers voor nodig laat ik met het makkelijkste beginnen op vrijdag 16 maart is een verzoek binnengekomen om een computer op te schonen in het Thomashuis in Zandvoort we weten allemaal dat dat ligt in de Zuiderstraat en die computer die is dusdanig een traag en niet virusvrij dat ze zoeken één computer van die is echt van daar ga ik een ochtendje of een middag zitten op die vrijdag om die computer weer helemaal goed te maken voor een gehandicapte bewoner. Pieter, is dat een oproep of zijn er al? Ja, nee, dat is een oproep. oproep. Daar zoek ik nog één persoon voor. En die ene persoon, als die zegt. ik ga die computer wel eens even maken, moet even bellen naar mevrouw Van Troost. 06. 4 en dan uh, even aanmelden en dan kan die gehandicapte staat deze ook dat op ik... de site uh, Pieter van en, NL doet NL doet en dan tik je zandvoort ja. in en dan komt deze klus naar voren en dan kun je echt heel makkelijk bij aanmelden precies. Ja. Nou uh, wat hebben we nog meer? We hebben bijvoorbeeld op vrijdag klussen en wandelen voor mantelzorgers. Ja, dat zijn mensen die zijn altijd bezig voor andere mensen, maar eigenlijk willen we deze mensen ook een beetje helpen die mantelzorgers er zijn eh, 15 vrijwilligers nodig vijf hebben zich al aangemeld dus ik zoeken nog tien aanmelden ik ga, ik bij ga naar de side, Pieter. Nathalie Lindenboom en eh, van Pluspunt en wat, wat vragen we dan Klussen in huis, klussen in de tuin of gewoon met de zorgen. een stukje gaan wandelen in de duinen of over het strand. Eventjes ontluchten, even onthaasten, dat die mensen aan iets anders denken. De derde klus, en dat is het leukste, dat is op zaterdag, een oud-Hollandse spellenmiddag in het huis in de duinen met de bewoners al daar. Nou, daar zoeken we vrijwilligers voor. We hebben er nog negen nodig, drie hebben zich al aangemeld, om met de bewoners een hele gezellige middag. Dit is dus een middag, hè? van half drie tot vijf uur. Ja. Oud-Hollandse spelletjes doen. In het huisje met die bewoners. Dat is lachen, gieren, brullen. En vooral luisteren. Want je krijgt een verhaal te horen van de oudjes. En dat is geweldig. En weet je, ik heb ja. vorig jaar dan meegedaan. Ik heb, doe dan in Amsterdam een klus. Maar als je ziet hoe, hoe die mensen blij zijn. Dat het, er gebeurt iets anders. Ja, en dat praten? is zo dankbaar. Zo leuk. Ik ja. Vorig jaar met NL Doet moest ik hm. samen met Anders Zandberg een aantal tuinen opknappen. Nou ja, de, de, dat hadden we ons voorgenomen, maar de bewoners komt binnen koffie koffie drinken en willen praten. Ja. Nou, we hebben heel snel die tuinen gedaan en ja. verder veel tijd besteed om te luisteren ja. naar de verhalen van die mm -hmm. mensen. Die zijn blij dat er iemand ja. komt. Nou, dan gaan we. Dus de Oud-Hollandse spellen is op zaterdagmiddag, Huis in de Duinen. Staat allemaal op de site www.nldoet En dan in tikke Zandvoort. Uh, de vierde klus, ja dat is iets voor jou dom. Uh, Dieren tehuis Kennemerland. Ja. ja, de slag bij jou. ja ja Die zoeken vrijwilligers. Ze hebben er nog zeven nodig. Want wat gaan ze daar doen? Ze willen daar bomen en struiken gaan aanbrengen. Zodat er een natuurlijke omgeving komt voor de katten en honden. Waar ze kunnen krabben en kunnen oplossen oh, op, en plassen. Op, op, en op het het, het veld, wat daar Precies. Ja, ja. Nou, dat, is, dat duurt uh, uh, van half 1 tot 4 uur. En uh, er moet misschien een irrigatiesysteem in de grond worden aangebracht. Ik hoop dat het niet vriest. Want dan kom je er niet in. Weet je waar ik zo bang voor ben? Dat ik thuis kom met een hondje. <laughs> ja, dus door de, door de knieën ja. Ik weet dat jij een dierenliefhebber bent. Ja. Dus bomen en planten, die zorgen voor minder stress, zegt het dierenuiseel. Ja. Dus er moeten bomen ook en mensen. planten komen. We hoeven ze niet aan te schaffen, want dat krijgen ze van de NL Doet organisatie. Ja. Dus die bomen struiken staande, ze moeten alleen de grond in. We dus plek... praten 16, 17 maart. Zou net ja. kunnen. Ja. Als het niet vriest, kan het. Ja, En dan, dan heb ik nog één klus in zijn bentveld van een tuintje. Oh, dacht een Nee, bij de BODA. Ah. Bij, bij de okay. Er is daar, er is daar een, een pergola, maar die is niet anti-slip. Er uh, zijn houten vlonders en die moeten dus even anti-slip gemaakt worden, want anders dan ja. uh, is het wel leuk om naar te kijken, maar de die bejaarden er niet kunnen niet op. Nee. Dus die moet anti-slip en dan een paar bloembakken vullen met planten. Het is een klus van twee uurtjes. En als je dat nou met elkaar doet, ja, dan weet je nu al dat de bejaarden genieten ja. als ze straks op dat vlond kunnen zitten en kijken naar de mooie bloemen. Het zijn geen wereldschokkende klussen, maar de dankbaarheid is zo gigantisch groot, want zelf ja. kunnen ze dat niet. Ja, en zoals je zegt, ook het contact is heel belangrijk. Dat is het belangrijkste. En, en, ik kan echt, het is ook een beetje, je doet wat voor een ander, maar je krijgt er zelf zo'n goede energie van, dat je echt zoiets hebt van, oh, wauw, dat ik dat heb mogen doen vandaag. Ja. Ja. Dat had ik vorig jaar echt. En dit jaar heb ik me weer aangemeld voor dezelfde klus. Maar mijn dochters die zeiden, maar mam, wij gaan nu ook mee. Ja. En dat is dan zo leuk, want dan ben je alweer met z'n drieën. Vorig jaar deden we een tuintje bij iemand. Met, uh, de burgemeester deed dat, Niek Meijer. Die was ook zeer actief met zijn echtgenoot bij een mevrouw. En die zit helaas in de rolstoel. En dat was een heel klein tuintje. En die was zo intens gelukkig dat het tuintje een keer werd opgeknapt ja. en dat het mooi werd gemaakt. Zeg, nu heb ik weer wat om naar uit te kijken, naar, naar iets moois, naar ja, bloemetjes en dergelijke. Echt leuk hoor. Het is dankbaar ja. werk hoor. Ja. Ja. Pieter, nog even, daar ben je snel overheen gestapt. Vorig jaar deden de Lions dat. De Lions uh, wat, wat is de organisatie hier? die hierachter staat? Het, uh, is, geen, is dat een groep de, mensen in Nederland voor? Nee, nee. Eigenlijk niemand. Nee, deze organisaties melden hun klus landelijk aan. Ja. En geïnteresseerden, die tikken NL doet in, tikken zandvoet in. Ja. En dan komen die klussen. Ja, ja maar iemand en... moet het af van die site afhalen en taken uh, maar... verdelen. Nee. nee, dat gaat allemaal automatisch. Al Ga jij maar kijkt, de kijkt op de site nee, ik heb nog niet op de site En dan gekeken. zeg je van, <laughs> ik wil naar de dierenasiel. Ik wil planten ja. en bomen. Ja. Ja. Meld je aan. Nou, dan meld je je aan. Er staat een adres bij, een telefoonnummer bij en dergelijke. En dan uh, hebben ze een plaats van uh, 14 daar zoeken ze. Nu hebben ze er al zeven. Nou, als jij je voor straks aanmeldt, dan hebben ze er acht. Ja, ja. En je krijgt dan van die mevrouw te horen van uh, nou je moet om uh, half één aanwezig zijn, dierenziel. Duurt tot vier uur, je krijgt koffie, thee, limonade. Okay. En uh, alles ligt klaar. Uh, het is hartstikke gezellig. Het werkt bijna uit zichzelf. Uit ja, je jezelf... Er is geen bestuur of op... nee, Maar ook de, de lions die komen met een groot aantal mensen. En waar het dus nog een gat is, dat wordt opgevuld door de Lions. Oké, okay, op die manier. Dat is maar duidelijk. Gewoon de website www.nl doet en meld je aan van de klus, het is echt, weet ja. het waar hè? echt, het is zo ontzettend leuk en ik heb nu, ik was even vergeten dat ik op vrijdag ook zou kunnen, dus ik uh, ik ga me aanmelden voor die mantelzorgklus. Uh, nou dat is, dat is ja. geweldig want ja, ga ik lekker die, die, misschien wandelen met iemand of gewoon, uh, maakt me wandelen, niet uit. gewoon praten kopje, ja. koffie drinken, dat ze ja. eventjes uit ja. de, de sleur zijn en ja. even van de zorgen af zijn ja echt. Een stukje wandelen. Ja, maar ik vind het ook zo'n geweldig initiatief dat het gewoon in heel Nederland gebeurt. Dus ja. In heel Nederland zijn mensen gewoon twee dagen bezig. ja En uh, ja, geweldig. Ja. Ja. Nog even terugkomt helemaal naar het begin. Toen zei je ja, het Oranje Fonds, maar dat is niet meer. Dat is NL doet. doet Dat is alleen dat deel van het Oranje Fonds, neem ik aan. Het Oranje Fonds zelf zie ik nog van tijd tot tijd. Heel andere lezen met kinderen en weet ik wat. Heel andere uh, dingen doen. Uh, nee, dit is hun belangrijkste activiteit, Oranje Fonds... Ja, ze doen wel wat andere dingen, maar dit is maar toch Dan Kijk in het wel... nieuws en je ziet uh, Prinses Maxima... De appeltjes Op... van Oranje. Ja, je uit. Je dat ze allerlei ook... dingen doen. Dat valt ook onder dit Oranje Fonds. Ah, oké. Okay. Maar dit is dus met het geld, en ze krijgen nu elk jaar meer geld via de Postcode Loterij. Ja. Dus daar komt geld extra weer binnen. Nou, daar kunnen ze weer dus ja. materiaal kopen voor al die klussen. Ja. Oké. Okay. Pieter, nog even herhalen. De datum is in. En... 16 en 17 maart. En je Hij kunt je aanmelden staat. bij. Gewoon via de site aantikken www.nldoet.nl. En dan tik je Zondvoort in. Nou, dan komen alle klussen. Ja. En die tik je aan, die klus die je aanspreekt. En dan meld je aan bij die mevrouw of meneer. Telefoonnummer, alles staat erbij. Adres, alles. Ja. Oké, okay, dankjewel. Maar je hebt nog een andere vrijwilligersklus. Die begint straks om 12 uur. Ja, dat is wel leuk. Dat is zo leuk. <laughs> uh, en Volgens uh, mij op... luistert daar heel Zandvoort naar, Pieter. Het gaat over ZFM, Oud Zandvoort. Ja. Ach, afgelopen zaterdag, de, de, de enige nog levende schelpenvisser. Ja. Uh, Joop Koning, die daar uh, met zijn... Af... Kokken, hè? Ja, dus met zijn 88-jarig zijn hele leven belichten. Ja, maar, wat ja. hij vroeger deed op het strand. Uh, 13-jarige jongen al met de beun uh, het strandwit opgestuurd ja, en, ja. en dat voor een schijntje en de hele dag in zijn blote poten door het water moest lopen, ook in de winter. Ja. Maar we hebben straks om 12 uur Nel Brand. En als ik zeg Nel Brand, dan praat ik over de melkboer. En ik zeg het fout, het heet geen melkboer, maar melkslijter. Vroeger heette de melkboer, maar we allemaal melkslijters. Ja. Okay. En Brand in de Oosterpaardstraat was een hele bekende melkhandelaar. Hadden ze ook niet een strandtent? Ja, ook een strandtent. Drie was, ook van hun. Maar uh, ik heb met Nel al wat voorgesproken. Uh, hoe dat dan vroeger ging in dat huis. Want Nel is ook al voor hem boven de 70. Uh, uh, melk die per kan werd verkocht. Ja. Met je duim erin. Dan had, Wat je eerste winst had je al binnen. Uh, vervolgens kwamen de flessen met de zilveren doppen die ja. gespaard moesten worden voor de missie. Ja. Ja. Uh, vervolgens ik het, weet dat zelfs nog. Het geluidsoverlast van de kratten en, uh, de, en de flessen... Ja. Die op straat willen neergegooid, dat de hele buurt wakker werd, ja. als die straks om drie uur door de sier komen, werden aangeleverd, ja. uh, voor ons de pakken, uh, maar ook thuis hoe dat ging met die melkhandel, want als de melk zuur was, dan zei de moeder, dan well, gooi er maar een schepje suiker in, en ja. uh, Nel mocht thuis vroeger nooit water drinken, als je dorst had, nam je maar melk. Ja. Uh, die verhalen, ze met paard en wagen, daarvoor met een bakfiets, ja. uh, over het strand, alle, alle strandpaviljoens bevoorraden, daar Hadden op een gegeven moment melkwijken, want we hadden zoveel melkslijters in Zandvoort van Van Warmendam en van Lu van der Meijen en van Ja van der Werff, dit de Joden, oh gigantisch Düsseldorf, ja. eh, Kranenburg, eh, er waren er heel veel melk. Er is er geen eentje meer, nee, nou daar weet Nel alles van, leuk en daar gaat Nel straks over praten. Ja, maar ik, ik ben ook nieuwsgierig eigenlijk of zij de, de schoolmelk deze tijd. Ja, deze ook. Ja, deed Moest ik ook op school en ik rustte ja, je... geen melk. En dan, oh, nou, en dan ik koos, wel, maar hij was, was warm en Dat vond kom... ik niet zo lekker. Ja, ik gaf het je... altijd weg. En, en als je m... melk in een kan kreeg, dan moest je dat eerst koken. En dan kwam er zo'n groot, zo groot vel, vel bovenop. Oh ja. Uh. ja. ja. Ik ben nog geen met, melk die Met hebben. suiker erop <laughs> lekker. Nou, <laughs> ja, daar gaan um, we straks over. praten. ook ja. ja. 12 uur. Goed, Goed Pieter. Nou, dankjewel. Nog even doet.nl. Tik zandvoet in. En je vindt de vijf klussen. en En het aan Aanmelden is zo gebruiksvriendelijk, zo makkelijk ja. en doe het gewoon mensen, want het Zoals is zo het. leuk. Ja. Ja. Je hebt ook nog een gezellige tijd. Ook ja, maar het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Oh, ja. Ons, ons collega okay. doet ook mee, hoor, burgemeester met wethouder ja. Die doen ook mee. Okay. Pieter, heel erg bedankt. We zullen het allemaal wel overleven. Gloria Gainer. Goed. Goedemorgen, Zandvoort. Again, we hebben het allemaal weer overleefd. We hebben ook de gladheid overleefd. Welkom Peter Denboer. Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sorry Don, ik vind het nog steeds heel erg glad. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Ja, ja. nou oké, okay, goed. Peter, jullie hebben overgewerkt de laatste twee weken? Of anderhalve week ongeveer? Ja en nee. We hebben wel overgewerkt. Uh, uh, maar in, uh, uh, niet in die mate zoals we afgelopen winter hebben overgewerkt want we waren uh, van, vanwege het mooie weer is het uh, is het vrij snel uh, uh, inzichtelijk geworden wat er aan de hand is. Met ja. andere woorden, als er allemaal bij elke dag komen en, en uh, er komt verse sneeuw bij, dan moet je van alles gaan doen. En nu heeft het tussendoor niet gedooid, dus er is uh, weinig uh, uh, nieuw uh, water gekomen wat weer aan het bevriezen is. Dat gaat ja. nu de komende week naar onze thee wel gebeuren. Want dan gaat het dooien, ja, dan verlacht, wordt, gaat het he, opvriezen, ja. dan krijg je ijzel. Het gaat eraan komen. Ja, Peter, sorry, ik, ik realiseer ineens dat we voor de luisteraars hier niet echt geïntroduceerd. Hebben. Wat is jouw functie bij de gemeente? Ik ben hoofd van afdeling Reiniging Groen. Reiniging groen. Van de en Groen En we hebben ook als verantwoordelijkheid gladheid ja Oké, okay. ja. dat ja. dus ja. is eventjes duist. Die de wie is ja. dat? Oké, wat is jouw verantwoordelijkheid ja. Uh, daar? Ja. Uh, ja, de weerberichten zijn van afwisselend s'nachts wat vorst en overdag neerslag. Ja, maar vorst op zich. Dat hoeft niet gladheid te betekenen. Het nee. betekent natuurlijk dat als er vochtigheid is, dat dat glad wordt. En uh, we hebben nogmaals gezegd, weinig tot geen sneeuw gehad. We hebben eventjes ja. sneeuw gehad en daarna niet meer. Is dat het verschil met vorig jaar ook? Ja, vorig jaar was het elke dag het sneeuw en er kwam er bij en dan moest ja? je het weghalen. En dan bevroor het weer en dan kwam er weer sneeuw. En dan ging het dooi een beetje en dan ging het weer opvriezen. Dus ja. dat, die situatie dat je wekenlang achter elkaar, de hele de, de aan en, en s'morgens en overdag... Want strooien bent, dat is het niet. Ja, ja. En op enig moment. zoals het nu de afgelopen week is. dan, dan is er even een, een soort pas op de plaats. Ja. Omdat alles wat er uh, licht is. Uh, uh, be bepekeld en, en, uh, en. of hard bevroren. en dat is het dan. En de wegen zijn heel snel. Uh, uh, uh, sneeuwvrij gemaakt. en, en, en gladvrij gemaakt. Ja. En dat moet je alleen dan maar bijhouden. Werken ja. het... jullie ook Snachts? We hebben ook s'nachts. Ja, het is natuurlijk. Uh, de, dat is een beetje inherent aan ons dag-en-nacht-ritme uh, in de natuur. Overdag schijnt het zonnetje. Uh, zoals nu ook. En dan ja. gaan de temperaturen omhoog. En. Uh, um, en s'nachts dan, als het dan onbewolkt is, dan koelt het heel snel af. Dus dan in de loop van de nacht heel vaak in de vroege ochtend dan is er het moment waarop je dingen moet doen en dat is ook buiten deze tijd als het gewoon in de aanloop van de winter als het dan bijvoorbeeld mistig is dan kan het aanvriezen dus er is heel veel s'nachts dat is van de week gebeurd Peter ik vind de wegen zijn best mooi schoon alleen als je op de fiets gaat of je gaat lopen ik vind het echt nog heel erg glad. Ja, nee, het is ook Want je hebt echt die stuk, weet je, die sneeuw is nu zo hard worden, hobbelig. Ja. En zoals vanmorgen ook, dan loop ik hier naartoe en je moet echt goed uitkijken. Kijk, en ik ben nog he, niet ja, heel erg klopt. oud. Ja. Maar dan denk ik, oude mensen zullen gewoon niet naar buiten durven. Nee, dat is ook gewoon. Dat, er en dat en is, is daar uh, niks aan te doen daar aan die stoepen. Nee, daar is niks aan te dus doen. Het is gewoon de verantwoordelijkheid voor de bewoner. We hadden, we hadden. Ja. We hebben tijdperken voor ons. deden we dat allemaal, met z'n allen. Toen is er een tijdperk gekomen dat dat minder gedaan werd. En toen kwam het in de, in de plaatselijke wetten te staan dat dat moet. De APV is veranderd, APV. En dat is al in, in heel Nederland. is dat al jaren geleden. is dat eruit gehaald omdat het niet te handhaven is. Omdat niet iedereen er zo over denkt. En dat is een gegeven. En gladheidbestrijding. Wil, dat wil ook niet zeggen dat, dat dan. Alles ijs en sneeuw vrijgemaakt worden. Die hebben dus een, een, een, een, een programma, dus een beleid in de gemeente, dat zegt we gaan uh, tot, tot mate X of mate Y gauw gladde bestrijden. En dat is. Ja, in, in primair zijn dat de, de doorgaande wegen en dan krijg je uh, straatplan B en dan krijg je op uh, beperkte plekken dat dan uh, doorlooppaden vrijgemaakt en voor de rest uh, uh, wordt iedereen van harte uitgenodigd om zijn steentje bij te dragen ja dat zou wel ik denk dat het heel prettig zou zijn als iedere bewoner gewoon zou denken van nou, ja. er gaan ook oudere mensen willen graag ja. naar buiten, ik maak gewoon even mijn ja. ja, ja, het is lastig als ik hier achter me kijk, de stoep aan de kant van parkeerterrein bij de Watertoren. Daar woont niemand. Nee. nee. Maar het is, weet je, het is nu zo hobbelig geworden. En op de ja. fiets bijvoorbeeld. Ja. Kijk, je kan midden op de weg gaan fietsen, maar er zit een auto achter je. Ja. En die wil de En dan moet je precies ja. op dat gladde stukje met je fiets. Het, het, het ja. is, uh, de, de stelling is ook eigenlijk dat uh, als er sneeuw en ijs ligt, dan, dan moet je je, je, je uitgaanspatroon, moet je, eigenlijk aan, moet je weten dat je dat aan moet passen. Ja. Nou ja ik ben vandaag ook voor het eerst om een scootertje weer gegaan. Omdat ik zag dat de gemeente ja. met een, een, een, een trekker, met een veger ervoor en een schuiver eh, ook de zijkanten van de weg nu schoongemaakt. Zodat ik op mijn scootertje ja. kan rijden. Maar om even aan te geven hoe, hoe complex het is. Uh, je kan op dit moment kan je, kan je niks vegen omdat alles bevroren is, je ja. kan pas weer aan de slag als het dan weer een beetje gedo gedood is, ja. dus als het heel vers is kan je aan de slag, maar dan heb je weer het probleem dat je een heel oppervlak van heel die gemeente je, je, hebt, je hebt een aantal voertuigen een aantal machines en dan begin je uh, op punt A en, en als je tegen de tijd dat je bij Z bent dan, ja, dan, dan is het al aan het bevriezen ja. wat zijn de soorten Werkzaamheden die jullie doen aan gladheid bestrijding, strooien, dat kennen we allemaal. Nou, je hebt uh, uh, als het, uh, het. Dat is allemaal afhankelijk van. A. Uh, of de sneeuw droog of blubberig is. Ja. Want, uh, en of het uh, gaat opvriezen, ja. of het blijft liggen, of het daarna weer gaat smelten en aanvriezen. En dan heb je kan je kiezen tussen borstelen. Ja. Als je, soms heb Je kan je fantastisch borstelen Heel vaak is het na twee minuten Is het een grote blubber in die borstel En dan, ben je, dan kan het al niet meer Schuiven kan je Kan je niet uh, uh, Je kan een straat wel schuiven Maar dan, dan maak je gelijk een heel klein Dik filmpje ja. Want je kan het niet van de straat De straat lopen bol ja. Ja. Dus, En Eigenlijk op, op asfalt kan je dan nog eens doen Maar er blijft altijd een, een laagje liggen ja. Dan maak je het nog gladder Dan het nog gladder dan moet je daarna moet je dan strooien en, dan, en strooien brengt met zich mee dat je daarna moet je hopen dat er heel veel auto's overheen rijden want die moeten dat in, dat, in de sneeuw persen ja. dus in alle straatjes waar weinig gereden wordt kun je strooien dat je in ons werkt. Ja, en dan gaat het niet. En je kunt, als het helemaal niet meer gaat, of het is ijzel, dan kun je weer zand strooien. En als je zand gaat strooien, dan weet je dat daarna, je, als je veel zand strooit, ja, ja. je riool weer helemaal vol zit. Jullie strooien mengsel van zand in een pekel? Nee, dan strooien alleen maar zand als, dat, als, het, als, het, als het spekglad wordt. Ja. Of we hebben afgelopen winter, als op een gegeven moment de zout bijna niet meer te krijgen is, ja, dan dat ga moet je daartoe wel. over. Ja, ja, dat is zo. Het is, het is allemaal afhankelijk van het weer en wat het gaat worden. Wij hebben een, een verbinding met een paar weerbureaus. Vroeger met Meteo Schiphol. En we hebben nu een verbinding met uh, uh, uh, weerbureaus. Dat geldt ook voor als het gaat regenen. En die kunnen tot op de minuut zeggen wat ons te wachten staat. Dus het, je hebt nu een bui, die is heel erg. En over zes minuten is die voorbij bijvoorbeeld. Of uh, het gaat om tien uur sneeuwen en het gaat wel, kan wel drie uur uh, blijven sneeuwen. Ja. Enkel werkt alleen maar... ...tot een bepaalde temperatuur heb ik begrepen. Mm, ja, is pekel... <coughs> Sorry. Wij werken niet met pekel, wij werken met zout. En er zijn ook systemen... Ja. ...landelijk die met pekelwater werken. En, dat, en er is ook wel hier gezegd... ...waarom haal je dat niet uit de zee? Nou, dat gaat niet. Ja. Ja. Een ja. Maar... Um, Zout heeft als voordeel dat je uh, um, uh, breed kan strooien. En als nadeel dat als het waait, dat het allemaal achter je machine weer wegwaait. Ja. En dat doet hier nog wel eens, hè? Ja, ik. Ja, ik, uh, ik dus dat mag ik u me... of u een bepaalde temperatuur ja. hebt? Als het heel hard vriest, dan, dan, duurt het, dan heeft dat zijn, uh, zijn consequenties voor ja. de tijd van inwerken. Dat klopt, ja. Ja. ja. ja, dat viel me van de week op. Toen de temperatuur even wat hoger werd, dag woensdag of donderdag. Mm -hmm. Dan zag je ineens dat het veel sneller weg ja, klopt alles. Het vroeg nog wel, maar het zonnetje, het doet wel, wel. Ja, ja. Het zonnetje heeft het best wel, wel Ja, absoluut. Ja. En ja. dat is natuurlijk de, de mix van het brede worden van de weg Ook? en dergelijke. Ja, en de ondergrond. En... ondergrond We hebben natuurlijk delen, als je, uh, uh, um, als je uh, um, achter elkaar drie stukken weg hebt. het ene is asfalt, de tweede zijn klinkers, ja. betonklinkers en de derde zijn uh, de gebakken klinkertjes. Dat zijn drie verschillende profielen. Het ene is dan een andere Oké, okay. nu hebben jullie extra mensen nodig uh, voor dit werk. Maar zijn dat dezelfde mensen die anders andere werkzaamheden doen? In ja, de, dienst? Want de, de Het bijzondere is dat als het nu overigens sneeuw ligt, dan kan de vee als het vriest kan de veerwagen niet rijden. Ja. Nee niet alleen omdat er sneeuw ligt, maar ook omdat die machine bevriest. Ander, ja. omdat die, en de kolken zijn hetzelfde verhaal. Ja. En mensen die normaal uh, papier prikken of andere werkzaamheden of in de grond werken, ja. die worden doen het allemaal niet, want het, het nee, werkt nog stil, dus die gaan dan dat andere werk doen. Dus wij hebben eigenlijk een, uh, uh, we zetten dezelfde mensen in voor andere werkzaamheden. Je hebt geen extra mensen nodig. Dat hebben we niet nodig. Nee. En alle materieel aan, aan wagens, borstelwagens en dergelijke, dat, dat heeft de gemeente? Dat heeft, nee, heeft in eigen beheer. In eigen beheer. Ja. Eigen ja, dat is uh, ja. Dus volgende week Want ja, ik, ik heb altijd, als het net sneeuwt Dan vind ik het altijd minst glad ja. Want verse sneeuw ja. is heerlijk ja. Dat is echt uh, en Wij houden er nu rekening mee Dat het, als het nu langzaam gaat dooien Dan gaat het wat op de grond ligt Gaat smelten en weer bevriezen Want die ondergrond blijft ze heel lang bevroren ja. En uh, ja, dat gaan we nog even houden Ja, en volgende week wordt het echt uh, ja, Er wordt sneeuw verwacht, ijzel verwacht Dus ja. Uh, ja. jullie staan paraat Neem ja. ik aan Een kleintje veel sterker. Dag Peter. Ja, nou, ja. Ja. Dankjewel. Ah, en? Dat komt wel. En de kant wel goed. Dat hoort er ook bij, toch, ja. bij jullie? Ik ah, denk leuk. dat die man het helemaal ja. geweldig vinden. Peter is collega van ons. Ja. Jazzprogramma op zondagochtend. Ja. Ja. ja. Leuk. Leuk. Peter, heel erg bedankt nou, voor je komst en in, in het uh, uitleggen hoe het werkt. Allemaal ja. uh, we, we begrijpen het wat beter nu. Ja. En nu uh, zal ik me niet zo erger rasen, kan ik? Oké, <laughs> okay, ja. iedereen komt. moet voorzichtig blijven. Ja. ja. We hopen maar op blauwe luchten. <laughs> Mr. Blue Sky. <laughs> Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen zandvoort op ZFL. We're so pleased to be with you Look around, see what you do Dan ja, heeft vandaag ja, de muziek uitgezocht. En uh, wij hebben nu aan tafel uh, twee heren. Rob Petersen en we hebben Werner Koenraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen heren. Goedemorgen. En eigenlijk, ik kan jullie gaan, wel gaan vertellen wie jullie zijn en wat jullie doen, maar jullie mogen het eigenlijk zelf doen. Ja, ik, uh, ik ben Werner Koenraad. Ik ben uh, uh, mede-eigenaar van Club Notiek. En uh, verleden maand uh, zeg maar, uh, tijdelijk in de rol gevallen van uh, waarnemend voorzitter voor de strandpachtersvereniging. Maar uh, daar zochten we een, een veel betere kandidaat voor en dat is uh, Rob Petersen geworden. Ja, ik ben uh, Rob Petersen en uh, ik ben inderdaad gestrikt uh, eigenlijk door Werner <laughs> en door zijn enthousiasme om uh, dit jaar uh, ja, dat stukje van hem weer over te nemen. Omdat hij natuurlijk uh, ook voorzitter is van de vaste paviljoens en uh, er nog een uh, seizoensvoorzitter uh, uh, moest worden gekozen zeg maar, voor de vereniging. <laughs> en uh, ja, met veel enthousiasme ga ik eraan beginnen. En, uh, ik wist een klein stukje achtergrond van Zandvoort natuurlijk, omdat uh, ik uh, dit jaar, of vorig jaar verhuisd ben van Rotterdam hier naartoe. Maar uh, Wenen gaat mij uh, ja, volledig op de hoogte brengen Wij en gaan het steunen. samen doen. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, jullie zijn compagnons? Nee. Nee, nee, nee, we zijn concurrenten zelfs. Concurrenten, ja. Maar we kunnen het heel goed, en met, we kunnen elkaar het goed met elkaar vinden. We ja, met uh, Ongelooflijk. Ja, maar ja. ja. concurrenten bestaan toch niet meer? Het is toch collega's? Nee, dus nee. dat is eigenlijk de boodschap die we ook denk ik vanuit de vereniging gaan uh, ja, willen doorgeven aan anderen. Uh, concurrentie is leuk, maar uiteindelijk moeten we met elkaar zorgen dat er meer mensen naar Zandvoort antwoord komen. Ja. Ik denk dat uh, Rob en ik al bij heel goed begrijpen dat je als, als trampavioen. Uh, ja, geen concurrenten van elkaar bent. Ieder heeft zijn eigen doelgroep en zijn eigen publiek. En dat is ook de reden waarom we heel goed open met elkaar kunnen praten. En, uh, nou nou ja, je daar de hebt een gemeenschappelijk ontstaan. doel en zoveel mogelijk mensen naar het strand krijgen. Ja, en ze zo goed mogelijk helpen dat ze nog een keer terug willen komen. Ja. Ja. En, en het ja. leuke ja. van Zandvoort vind ik altijd dat uh, elk strandpaviljoen heeft zijn eigen imago, zijn eigen imago, zijn ja. gezicht, zijn ja. eigen sfeer. En ik denk dat iedereen voor zich wel kiest waar hij naartoe gaat. Dat klopt. En het leuke is, omdat wij als ja rond Paviljoen de dus staan zien wij dus ook zwinters, een aantal gezichten van andere paviljoens. Die vinden het heel prettig bij ons, of bij de haven, of bij tijn of bij, T bij Take 5. Maar die gaan dan, als het seizoen weer begint, gaan ze weer vrolijk naar hun eigen tent ja. terug. En dat is een hele mooie symbiose. aan ja, de strand dus zelf ook, denk ik, want uh, wij hebben onze kantoorruimte in de winter eigenlijk uh, bijna autiek binnen. Daarin maken we alle afspraken, dus daar zitten ja. we met uh, alle nieuwe leveranciers, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, nou, nou, we hebben de aardige voeren aardige vergaderruimtes jaar rond. Ja, ja Rob en Karin hebben dan inderdaad hun eigen vaste tafel. En uh, nou, daar komen alle mensen op audiëntie. Ja. Ja, eigenlijk ja. wel, ja. Inderdaad. <laughs> dus, uh, en de, de eerste goede tips die ik kreeg toen ik Zandvoort binnenkwam. Ja, kwamen eigenlijk bij Wenen uh, vandaan. Dus uh, ik moet zeggen, dat geeft een, uh, een warm gevoel als je dan in Zandvoort komt wonen. En uh, ja. ja, ik voel me hier ook erg, uh, erg prettig en thuis. In zie je ziet het ook wel uit. Ja. Ja. Ja, ja, ja, je stelt Ja, een dat is meer de kou denk ik nu ik aan het bouwen ben. Heb jij een horeca? Uh, we Achtervol. hebben 14 jaar lang domino's winkels gehad. Dat is een franchise-case. Vandaar ook denk ik mijn, uh, mijn wens om uh, veel meer met elkaar samen te doen. Ja. Omdat ik uh, in die 14 jaar heel goed heb gemerkt dat uh, samenwerken met mensen en uh, begrip hebben voor elkaar situatie ja. eigenlijk veel beter werkt dan uh, hakken in het zand en uh, er tegenin gaan. En uh, ja, ja, die winkels, die, uh, uiteindelijk, ik had winkel nummer 4 in Nederland en ik geloof dat er daar nu 140 van zijn. Dus uh, ja. ik heb die groei wel meegemaakt. Ja. En, uh, maar goed, de, het strandpachten bleef eigenlijk, is altijd een, een droom geweest en bleef ja, heel erg trekken. Dus we moesten eerst genoeg geld verdienen om, om te kunnen starten. Ja. Ja. Nou ja, het, het vraagt een hoge mate van creativiteit, het strand. Ja, ja. Ja. Het is, je bent daar toch met een stel, je moet opvallen. De jongste strandpachter ooit, het was uh, vroeger Marco van der Staaij van ja. het Oude ja. Sunset. Ja. Die heeft ooit in de krant gezegd: uh, Je moet een rasoptimist zijn, wil je een, een, een strandpavillon beginnen. Nou, dat heb ik als kleine jongen heel goed in mijn oren geknoopt. En uh, geprobeerd ook een uh, Rob en Karin uh, door te geven. Ja. En ik denk dat de mensen met die insteek uh, die daarmee een pavillon beginnen, dat het altijd wel een uh, succes wordt. Nou, vooral de afgelopen week moesten jullie ja. dat zijn. Hoor. Ja, we, oh. ja, zeer. Oh, ik heb het elke dag een beetje, ja, ik word er altijd heel blij van als jullie weer gaan bouwen. Of tenminste, ja, jullie zijn ja, al gebouwd, ja. maar echt, dan denk ik, oh, het komt eraan. Het maar komt weer, ja. Het was zo koud en echt, ja. iedereen was zo hard bezig, heerlijk. En ja. denk, ik gun iedereen zo'n warme zomer. Nou, het ja. voelt een beetje alsof je in je jeugd dan ging je één keer in het jaar naar zo'n kinderdorp waar je mocht bouwen. En daar had je plankjes en zagen <laughs> en daar mag je timmeren. En, ja, ja. Ik mag Zoiets, als, volw als volwassene mag ik dat nog steeds doen, ja. en uh, ja, met de kinderen, dus het is... Ja, ...het is fantastisch om te doen. Ja. En, uh, ondanks de kou eigenlijk... ...dat, uh, dat neemt eigenlijk de, de pret niet weg. Dat is meteen een vraagje wat ik heb. Die, die grond is hartstikke bevroren... ...en dan leg je je fundering van je tent daarop. Uh, heeft dat nog consequenties? Je ja, meestal uh, bij ons dan... Uh, ...wij bouwen met containers... ...en die liggen op heipalen... ...die liggen horizontaal in de grond... ...en die ja. blijven eigenlijk ook liggen. Dus die maak je eigenlijk vrij van zand... ...en dat kostte dan wel wat moeite natuurlijk... ...want ja. de bovenlaag was uh, flink bevroren... ...en daar staat die op... ...maar uh, met je leidingwerk, je water gas, dat geeft nu nog problemen. Dat kan niet, hè? Dus uh, wij wachten tot het uh, 5 graden boven nul is met het uh, buigen en uh, aanleggen van alle ja. leidingen. Dus het blijft nu gewoon koud. Ja. Ja. Ja. egaliseren is hier hierbij, maar zoals je zegt, uh, we hebben containers, dus... Ja. Nou, het is een, een beetje... Je, je, je doet eigenlijk egaliseren wat je echt nu, wat noodzakelijk is, met moeite, ja. en de rest komt eigenlijk daarna, uh, ga je daar pas aan beginnen. Ja. Dus daar wachten we nog even mee. Ja. Maar en... dicht voor de sneeuw kwam? Of niet? Uh, nee, wij zijn uh, afgelopen dinsdag. Zijn we, wilden we beginnen met schuiven, maar toen uh, was onze show bevroren. De startmotor, startmotor stond vast. Ja, ja. Dus toen hebben we één dag uit moeten stellen. En uh, de tweede dag hebben we hem met een, uh, met een grote moker op de startmotor hebben we hem weer aan de praat gekregen. <lacht> ja. En de dag daarna kwam gelukkig uh, uh, Firma Paap om uh, ons te helpen. Die hebben toch wat, uh, ja, nog wat beter materiaal natuurlijk. Ja. ja, ja, ja. En uh, eigenlijk die helpen alle pachters daar waar ze maar kunnen. Dus hulde uh, ja. aan die mensen ook. Ja, en jullie zijn van start gegaan. Ja. ja, en ik heb eigenlijk even een vraag, want jij wordt dan de nieuwe voorzitter. Ja. En uh, wat zijn je plannen? Ja, mijn plannen zijn dus om uh, veel te proberen samen te werken met mensen. En, uh, en niet vergeten het algemeen belang van de pachters dan ook te dienen. En... Uh, ja, dat betekent dat je denk, goed moet oppassen voor de, ja, de afzonderlijke klachten die er zijn en uh, problemen, maar eigenlijk het algemeen belang van allen uh, voor, voor oog te nemen. En, uh, dus daar bedoel ik ook mee, het textielstrand, naakstrand, maar ook de vaste paviljoens. En, uh, en het samenwerken met uh, de ondernemers uit het dorp zou uh, voor mij een, een speerpunt zijn om daar ja, eindelijk uh, iets goeds in te kunnen doen. Ja, Die afstand is soms een beetje groot denk ik. Nou ja, ik denk ook dat het Niet vaak letterlijk. meer lijkt als het is. Maar misschien kan er meer naar elkaar geluisterd... en meer samengewerkt samen ja, worden met elkaar. In hadden we hier achter de microfoon... Nou, zeker een half jaar geleden... Hanneke. Oh, ja. ja. Over boetiekjes en dergelijke. En die deden suggestie... Ja, in de strandtenten zijn inderdaad ook wat kleding, sieraden en dingen te koop. Maar waarom niet iemand uit het dorp... een boetiekje vestigen bij ons in de strandtent? Nou, wij, hebben, wij hebben dat wel eens gevraagd... aan, aan desbetreffende winkels in het dorp. Ja. Maar daar was dan geen interesse voor omdat die afstand er eigenlijk al gecreëerd was. en die, dus, een beetje. tenminste, enigszins vijandig daarin waren. en, ja. en dat was wel jammer. want die, die, die ruimte was hij eigenlijk wel. Ja, als je dat wantrouwen kan wegnemen. Dit is het een leuke vorm van samenwerking. tussen dorp en strand. Ja, maar daar, ja, het vergt al een wel een hele hoge vorm van flexibiliteit. Ja. Hè? Ja. Want je, zit, je hebt dagen dat je naar het overloopt. van de mensen. Ja. je hebt dagen dat er niks gebeurt. en wij kunnen daar als strandpachters. zelf op dagelijkse basis heel snel op inspringen. maar als je dat met een. een een andere partij nog eens moet doen. Ja. Dat, is dat, was... dat is lastig. Kijk, wij ja. hebben die ervaring inmiddels. Maar ja, dat is voor rekening en risico van die andere partij. Ja. Maar dus het, is, het de de als, is ook in het dorp. Maar het is wel zo dat als je als strandpachter naar de ruimte verleent uh, voor zoiets, dan ja. verwacht je ook dat als, als er wat gebeurt, dat het ook bezet wordt. Ja. En, uh, ja. en dat, nogmaals, dat is een samenwerking die is wel heel intens, maar uh, we staan overal voor open, toch? Ja, hoor, zeker weten. Ja. Nou ja, dat is de vorm waarin je Zo kunnen we samen ervan leven. Ja, ja nou, wij hadden vorig jaar dan wel een winkeltje. Zeg maar, omdat wij natuurlijk de zaak hebben overgenomen van uh, Maurice Kamerbeek dat winkeltje was er al zeg maar, dus dat hebben wij toen ja, uit een soort loyaliteit doorgezet maar vanuit de gemeente kregen we toen wel de berichtgeving dat dat uh, niet meer mocht dus hebben we daar dit jaar ook een, een punt achter gezet. En uh, is dat winkeltje er dus niet meer. Ja. Dus ja, de dame die dat deed, zeg maar, ja, die, die is daardoor uh, haar, haar werk op het strand nu kwijt. Ja. En dat is op zich jammer. Maar, maar, ja. maar we hebben nog een paar vragen. Ja. We zijn ook wel nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt op het strand. Ja. En uh, jullie weten dat, denk ik. Zijn er nog veranderingen met betrekking tot... Uh... Eigenaren bij strandtenten? Zijn er veel tenten van eigenaar veranderen? Uh, dit jaar niet. Uh, we, ja, we wachten met spanning nog af... Uh, ...natuurlijk op de, de, het komst van het vijfde jaar rondpaviljoen. Ja. Dat was mijn laatste vraag. Ja. Dat is de laatste vraag. Ja. Nou, dat laatste vraag. De laatste zijn de eerste. Nee, uh, de, de, die is heel druk bezig. Die is met de laatste hobbels bezig... ...om het de, de, te, te kunnen voltooien. Om um, de, zeg maar, de start van de, van de bouw te beginnen. Wij hebben zelf twaalf jaar... Uh, ...een juridische strijd gevoerd... Uh, om uh, de vergunning te krijgen. Na nou, du moment dat hij binnenkwam zijn we gaan bouwen. Dus uh, ik weet precies in uh, wat voor schuitje huig en Anita zitten. Ja. Op het moment dat je het groene licht krijgt, dan, uh, ja, dan gaat uh, de eerste schop in de grond. Dus, uh, het is het openbaar dat het een uh, beetje snel gaat gebeuren, ja. toch? Ja, ja het is, uh, maar ik, dat heb ik zelf ook gemerkt bij onze bouw. Je, je kan je eigenlijk niet laten leiden nee. door, uh, door de regeltjes. Je hebt met zoveel partijen te maken. Dat, uh, wil je zo'n project als dit starten, dan komt er heel veel bij kijken. Je hebt met, met te veel partijen... Te maken. Om dat ja. zeg maar te kunnen ja, maar Een jaar rond vergt nogal ja. wat tijd. Ja. ja, maar Verderen. dat heb jij volgens mij bij alle andere jaren rond paviljoens ook gezien. Ja. Dat uh, iedereen verwacht eigenlijk natuurlijk dat hun ook aan het begin van het seizoen gaan bouwen. Ja. Maar volgens mij, uh, Tijn is ook iets later begonnen en de haven heeft ook uh, eigenlijk heeft ook. in het seizoen gebouwd. Ja. Dus ja. dat geldt eigenlijk voor alle jaren rond paviljoens wel een beetje. Dat hebben we ook gezien met, uh, met de, de oud-voorzitster uh, Hanneke Mel. Die heeft toen, uh, die had een van de eerste ideeën om een, een houten paviljoen uh, uh, ja, door een uh, metalen paviljoen te laten vervangen, uh, vervangen. En toen heeft ze dat tot midden in het seizoen gedaan. En toen sprak iedereen daar toch een beetje van, goh, kun je dat nu doen? Zo laat in het seizoen open. Maar ze heeft er achteraf zoveel tijdswinst mee gecreëerd. Dat ze elk seizoen, wint ze dat gewoon weer terug. En ja. dat heeft ze nu tien jaar lang, heeft ze daar gewoon haar winst van gepakt. Dus, nou ja, uh, uh, ik, ik denk alleen maar aan, je investeert in zo'n jaar en die investering is al geschikt voor een groot gedeelte. Ja. En nou, als je dan laat in het seizoen pas open kan, dan, nou, dan kost je dat een hoop geld. Nou, dat, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want dat zie ik nu zelf ook. We zijn nu inderdaad jaar rond open. Vanaf dag 1 dat we open gingen, zijn we 7 dagen in de week open. Van 9 uur s ochtends tot 12 uur s avonds. Dus er is geen begin of geen eind van het nee, seizoen meer. Het, het, het wordt één uh, continue waar, uh, business. Ja. Maar krijg je niet de kriebels uh, als het dan 1 februari is? Heb je dan geen zin om te bouwen? Of ben je dat uh, al helemaal af? Nou, nee, hij, hij, heeft, <laughs> hij, heeft, hij heeft gisteren nog heel de dag gebouwd. Ja, ik heb, -Gir -Gir -Gir -Dus, ja, dus ik heb gisteren wel. nog ons oude paviljoen nog helpen, helpen opbouwen en dan gaat toch het bloed wel, wel even sneller okay. stromen. Ja. Ja. Het is af en toe een klein beetje behelpen, maar het, het is wel iets wat ik me fijn zien echt, lang met heel veel plezier gedaan heb. Ja, ik kan me heb. niet bij voorstellen. Dat en uh, oh. dat is inderdaad wel anders. Ja. Ja. ja. En leuk. Ja. Dat ja. alle vragen gesteld hè? Ik denk dat we bijna alle vragen hebben gesteld. Ja. Rob, nog even een laatste. Ja. Heb je er een beetje op voorbereid? Behalve het lijden van, van de strandpachters. Wat niet altijd even makkelijk zal zijn. Want iedereen heeft zo zijn belangen en dergelijke. Dat je dan ook nog andere dingen. Parkeerbeleid van de gemeente aan de boulevards. Ja, kijk, ik de denk Rijnen. dat een, een, een stukje van mijn voorbereiding is. Denk ik. Het werk wat ik hiervoor heb gedaan. Zeg maar. Dus het, het overleggen in Franchise Raad, Franchise Vereniging van mijn vorige ja. Ja, franchise keten. Zeg maar. En verder ja, zit ik nog een klein beetje te twijfelen. Of dat ik al het oude spul moet vragen aan ja. Werner en moet ja, lezen. Of dat ik zeg spoor, van he? ik wil, een start ik wil misschien een nieuwe start maken. En het, het oude verleden doen. laten rusten voor ja, wat het is. Dat moet je zeker doen. Ja, maar dus, ja. je hebt venters op het strand. Ja. Waar je samen mee moet werken of ja. niet. Maar dus is de keuze aan, aan jullie. Nou wij, ja. wij hebben ja. dingen wel. Uh, het parkeerbeleid van de gemeente en dergelijke. Ja. Die beïnvloeden allemaal jullie functies. Maar wij hebben, dat is het leuke, we hebben zowel met de gemeente als met de Ventes een goed en, en uh, nauw contact... En we hebben de basis voor die samenwerking hebben al gelegd... Door, ...door met de vereniging in het uh, ondernemersplatform Zandvoort uh, zitting te nemen. Ja. En we zijn dus echt van plan om, om met elkaar gewoon een heel gezond en een sterk dorp te maken. En, uh, we krijgen natuurlijk een, een nieuw restaurant in de, in de Zeestraat... Uh, uh, wat, ...wat wordt neergezet door, uh, door John de Kluiver... ...en die wil op sterrenniveau gaan koken. We krijgen op de plaats van de oude Albatros een uh, nieuw uh, Grand Café... Grand Café uh, ...wat voor de 30 Plus Markt gaat richten. Dus ik denk dat we dat in combinatie... Met met de aantrekkingskracht van het strand, dat we van Zandvoort weer uh, een, uh, ja, een, een dorp uh, gaan zetten, maken dat op de kaart komt te staan. Goed, oké. Okay. Dus je hebt heel wat te doen. We hebben zeker, we zeker ook werk. Ja, ik, we, ik denk dat we met z'n allen gewoon uh, ja. zo het, het is toch zo'n leuk dorp en we uh, moeten gewoon heel veel gasten hebben. Het is een fantastisch krijgen. dorp. Ja. Uh, zeker, zeker, De, de sfeer ja. hier en, uh, en de trein die hier komt, vind ik altijd nog uh, ja, uh, heel Uniek, erg mooi. Wij hebben ja. de trein. Ja. Wij hebben de trein. Ja, wij hebben de trein. Ja, wij hebben en hij wees. stopt ja. het ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, heel veel succes. Ja, Dank dankjewel wel. bedankt voor jullie komst ik zit met een bouwen, bouwen nog. Handschoen aan, handschoen aan en, uh, <laughs> ja, en de warme aan. Termo onder de Goed. Dankjewel. je Dankjewel. Nou, Het eerste uurtje zit erop. Ja? Het is omgevlogen wat mij betreft. Nou hè? Ja. En gezellig, leuke gasten. Ja, ja. We gaan tweede uurtje gaan we zo meteen uh, beginnen. Met de wethouder? Met de wethouder. Dan gaan we praten over de schuld. Ik, wat een rotwoord hier. Schuld hè? Schuld, ja. Hulpverlening. En uh, in het tweede deel, dat gaan we een beetje in tweeën hakken. Ja, in het tweede de deel gaan we praten over de erfpacht en hoe dat nou in elkaar staat. Ja, ik vind ben het ik heel onder... ingewikkeld, dus nou, ik hoop dat misschien hij me een beetje zomaar. wat duidelijker kan maken. Er. En we besluiten met uh, Hugo Wurpel over de Kennemer, over, vooral over het natuur als natuurgebied. En ja. Uh, ja. we gaan afsluiten, we doen een uh, schietgebedje voor de strandpachters. <laughs> I say a little prayer. <laughs>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 ...maar volgens de Haagse redactie van de NOS is hij nu minder zeker. Het kabinet vindt de kwestie rond het Wiegepolder een zaak tussen Nederland en Vlaanderen... ...maar de Europese Commissie denkt daar anders over. Bleker gaat vandaag naar Brussel om over de zaak te praten. Uitzendconcern Randstad merkt dat het nog steeds niet goed gaat met de werkgelegenheid in Europa. Het uitzendbureau groeit nog wel, maar dat gaat in Europa aanmerkelijk langzamer dan in andere delen van de wereld. Dat blijkt uit de cijfers over het laatste kwartaal van 2011... Randstad leeft een verlies van 16,5 miljoen euro door een eenmalige afschrijving. 2010 maakte het bedrijf nog 140 miljoen winst in het vierde kwartaal. Volgens Randstad doet Europa het niet goed... terwijl in de Verenigde Staten en Azië de vraag naar flexibele arbeidskrachten juist toeneemt. Werknemers kunnen binnenkort waarschijnlijk zelf kiezen of ze thuis willen werken of op andere tijden. CDA en GroenLinks komen vandaag met een initiatiefwet waarin dit wordt geregeld. Er lijkt een Kamermeerderheid voor het plan te zijn.